De twee Nederlandse JSF-testtoestellen blijven voorlopig aan de grond. Dat heeft het kabinet besloten. De toestellen zijn speciaal aangeschaft om te testen of de JSF geschikt is voor de Nederlandse luchtmacht. Maar het kabinet vindt dat er pas mee gevlogen mag worden als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de krijgsmacht. Het gevechtsvliegtuig moet opvolger worden van de meer dan 30 jaar oude F-16. En Het kabinet wil eerst zeker weten dat de F-16 wel echt vervangen wordt. De JSF was omstreden vanwege de hoge kosten. Het gemeentebestuur van Meersen heeft een extra openbare raadsvergadering bijeengeroepen. Er wordt gesproken over de crisis na de zelfmoord van wethouder Jo de Jong, die eerder gedwongen werd af te treden. Verscheidene politici en burgers kregen daarna doodsbedreigingen, onder wie VVD-wethouder Ummels. Hij legde zijn functie neer, net als drie raadsleden. En twee raadsleden stapten uit de fractie. De coalitie kan daardoor niet meer rekenen op een meerderheid in de raad van Meersen. Minister Dijsselbloem hoopt dat de Europese BankenUnie... al in de loop van volgend jaar kan beginnen. Hij is daarmee optimistischer dan president Draghi... van de Europese Centrale Bank, die vandaag 2015 noemde. Met de BankenUnie moet onder meer centraal-Europees toezicht... op de banken worden geregeld. Volgens Dijsselbloem kan een begin worden gemaakt met de BankenUnie... een jaar nadat een Europese verordening daarover is gepubliceerd. En ik denk dat die publicatie nog dit jaar kan lukken. De Unie zou dan ergens in de tweede helft van 2014 kunnen beginnen. Op de westelijke Jordaanover zijn opnieuw rellen geweest. Duizenden Palestijnen waren in Hebron bij de begrafenis van een Palestijnse man... die dinsdag aan kanker overleed in een Israëlische gevangenis. De Palestijnen beschuldigen Israël ervan dat de man geen goede zorg heeft gekregen. Israël ontkent dat en de, zegt dat de procedure voor zijn vrijlating in gang was gezet. Volgens het Israëlische leger werden militairen bekogeld met stenen... waarna het leger traangas en rubberkogels gebruikte. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar ook wat opklaringen. Minima rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. Dan wordt het 6 of 7 graden. In het weekend wat meer zon en minder koud. Dit was het NOS Journaal. Ah, verkeersinformatie. De avondspits is al lang voorbij, behalve dan bij Nijmegen. Want daar blijft het heel druk vanwege een wegverzakking in de stad. En dat levert nu file op op de N325 vanuit Arnhem. Er staat voor de brug bij Nijmegen 4 kilometer file. Je kunt beter omrijden via de A50. Dit is Radio 1.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 En dat is belangrijk te weten, aangezien de Russische president Poetin aanstaande maandag een bezoek brengt aan Nederland. En onze premier Rutte en minister Timmermans, die willen een aantal heikele kwesties aan de orde stellen. Het is ontzettend belangrijk dat je in de vorm hoffelijk bent. Dat je dus.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 tegen een nieuwe anti-homo-wetgeving in, in Rusland. Marina Krol, goedenavond. Goedenavond. U bent Russische, u ja. woont uh, al zes jaar in Nederland. Uh, en u geeft Nederlandse zakenmensen advies over... hoe ze zich nou het beste kunnen gedragen als ze in Rusland zijn. Ja, inderdaad. Um, we hoorden minister Timmermans. Die zegt hoffelijk in vorm en hard in inhoud. Want dat zouden de Russen volgens hem kunnen waarderen. Is dat waar? Ja, daar, daar ben ik mee helemaal mee eens. Ja, dat klopt. Want uh, als we het dan hebben over uh, hoffelijk, wat vinden Russen hoffelijk? Uh, voornamelijk de uitstraling, want de status is heel belangrijk voor Russen. Dus uh, hoe mensen zich, uh, zich kleden, hoe mensen zich uh, gedragen... hoe mensen elkaar aankijken, wat voor horloges mensen dragen... wat voor auto's mensen rijden. Uh, want dat is belangrijk? Dat is heel belangrijk, ja. ja. Dus als ze zouden aankomen in een krakkemikkig Fiatje, is dat niet goed? Nee, <laughs> dat is helemaal niet goed. Nee, dat, dat, dat klopt helemaal niet. Nee. Um, wat moeten ze wel doen, behalve dan deze, uh, deze dingen, deze uiterlijke... Uh, vertoon, om het maar even zo te zeggen, in hun gedrag. Hoe moeten ze zich gedragen? Wat moeten ze zeggen? Ja, wat moeten ze zeggen? Ze moeten openlijk zijn. Uh, ja, open. Uh, ze moeten gastvrij zijn, want Russen zijn ontzettend gastvrij en dat waarderen ze ook van de uh, andere kant. Mm -hmm. um, ze moeten een beetje van onze bijgeloven inderdaad weten. Want die zijn ontzettend veel. Ik heb hier een, een hele waslijst ja, van een ja, bijgeloven. Dus je moet voornamelijk uh, geen hand over het dorpel geven. Of iets overhandigen over het dorpel. Want dat, dat brengt... Uh... Ja, dat, dat, dat is heel slecht. Dat is Je een moet ze pas teken. in hand geven als iemand echt de kamer binnen ja, ja, is gekomen. Ja, ja, en zelfs praten over het darwappel is als een drempel gezien inderdaad. Een, een uh, emotionele drempel. En is dat iets waar Poetin ook daadwerkelijk gevoelig voor is? Mm, dat kan zomaar, ja dat zou zomaar kunnen inderdaad. Want uh, dat, dat is uh, zo bij ons ingewoven dat... Uh, dat zelfs president daarin kan gaan, inderdaad. Okay. Als je aan tafel met iemand zit en uh, als je water of iets sterkers gaat drinken. dan moet je zorgen dat alle lege flessen weg van de tafel zijn. Want dat brengt ook uh, slecht. Uh, ja, dat is ook een slechte teken: lege, lege flessen op tafels. En zijn er bepaalde... Hè, dus vooral. Nou, ik hoop dat meneer Timmermans luistert en Rutte en mevrouw Bea, oh, Beatrix... Dat was uh, wel spannend, ja. ja. <laughs> ja. Um, dus ze moeten vooral pas een hand geven als hij binnen is? Ja. Niet over de drempel nee, heen? niet over de drempel heen. Nee. Uh, wat nog meer? Ik bedoel, mogen ze, is er nog iets wat ook heel hoffelijk is? Want die gastvrijheid, waar blijkt die uit bijvoorbeeld? Als die zo belangrijk is? Eh... Uh, Heel veel eten. Gasten ontvangen met heel veel eten. En, uh, niet zomaar één koekje bij de thee of uh, één koekje bij de koffie. Mm -hmm. Dus grote tafels, uh, ja, uitgebreid eten, dat, dat is gastvrij voor ons. En moeten ze nog iets aanbieden, iets geven bijvoorbeeld? Ja, je kunt wel cadeautjes gaan geven, maar je moet niet verwachten dat alle die cadeautjes meteen uitgepakt zullen worden. Dat is Russische traditie om cadeautjes gewoon mooi in de verpakking te laten staan. Mm -hmm. En als er bijvoorbeeld dames uh, in de delegatie zullen zijn, dan moet je wel zorgen dat je een uh, gelijk of een even aantal bloemen aanbiedt. Want een oneven aantal, uh, dat is voor een begrafenis. Oké. Okay. Als het een grote bosbloemen is, dan, dan maakt het niet veel uit, maar als die bloemen geteld kunnen worden... dan Ik luister het nou... Dan is het wel heel veel van belang. Het luistert nou in Rusland. Ja. Nou is het zo dat um, Timmermans en Herr Rutte... willen een aantal dingen aan de orde stellen. Hè? Die vinden dat het uh, niet goed gaat met de mensenrechten in Rusland. Ja. Um, Zit Poetin te wachten op feedback van Nederland? Nou, heel eerlijk gezegd, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk het ook niet. Nee, nee, nee. Als, uh, elke Rus is hij heel trots. En uh, beslist hij zelf wat hij uh, wel of niet wil. Dus, ja. Maakt u zich zorgen trouwens over die mensenrechten? Ja, dat, dat vind ik een hele gevoelige punt in Rusland, ja. Ja, ja, ja, ik maak me er ook zorgen over. Ja. Het is natuurlijk ook, ook achteruit gegaan. Als je kijkt naar rechten voor homoseksuele. Nou, ja, Marja van Bijsterveld, ja. uh, onze ja. oud-minister. Ja. ja, ook voor van onderwijs. onderwijs emancipatie. Ja. Wat, wat wilde u erover over? Nou, zeggen? dat rond homoseksualiteit natuurlijk ook echt het achteruit gegaan is. En dat ja. is heel zorgwekkend. Ja, maar het is ja. niet alleen maar in de politiek, maar het ja. is ook in, in het algemeen. In de maatschappij, ook. in de ja. samenleving. Want uh, ik was bezig met een presentatie een paar weken geleden. En uh, ik heb mijn eigen peiling gemaakt. Uh, en wat denken dan de mensen over homoseksualiteit? En dan kreeg je echt waanzinnige antwoorden. Zoals: uh, zoals Ja, homoseksualiteit is een ziekte. En dat kreeg ik van mensen niet uit de politiek, van mijn leeftijdsgenoten, uh, jongens, die zeiden: Ja, die, die, die mensen als, als ze iets uh, mankeren dan moeten ze dat uh, niet tentoonstellen. Dat, dat vond ik verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja, want die nieuwe wet die dan uh, van kracht zou uh, komen... ik geloof vanaf ergens in de zomer, die ja. door het parlement nog moet... Ja, ja, dan ja. zou het ook strafbaar zijn voor homo's om straat elkaar te zoenen. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk iets wat in, in Rusland zelf geaccepteerd wordt. Dat, dat... Nou, ik kan niet zeggen dat het echt geaccepteerd wordt... maar het wordt niet, al, niet, het wordt niet als uh, iets, iets uh, verkeerds gezien. Dat, dat is, uh, het, wacht uh, even hoor, het wordt geaccepteerd. Dat wou ik namelijk zeggen. Dat uh, er dat soort negatieve gevoelens zijn. Oh ja, ja dat klopt. Ja. Dat is dus niet zomaar een meningje. Nee, dat is, uh, ja, dat is wijkverbreid. Ja, dat is wijkverbreid. En u ja, klopt? Ja, daar ik ben daar niet mee eens. Nee, nee. en ook toen niet. Ook toen niet, nee. Maar ja, ik heb niet uh, al te veel te zeggen. Nee, maar goed. Wat dat betreft. Uh, is het zo, dat, want nu uh, komt Rusland dus... of tenminste, Poetin komt hier naar, naar Rusland. Um, nou, Rutte en, en Timmermans gaan dat tegen hem zeggen. Hij zal het ja. aanhoren, hè? He? Ja. Hoe zou hij dat op zijn beurt doen als hij uh, dingen vindt over Nederland? Hoe zou hij dat aanpakken, Poetin, om ons eens eventjes te zeggen... wat hij vindt van dingen? Ja, waarschijnlijk uh, ook aanwijzen wat, wat hij niet goed vindt. Of misschien vertellen dat uh, er meningen verschillen zijn. En dat hij in, in zijn land toch gaat doen wat hij zelf vindt. Nee, want dat is, daar ben ik even naar op zoek. De verschillen in aanpakken. Is er een groot verschil van de manier waarop Nederlanders en Russen ja, dat hun, hun dingen laten weten, hun meningen verkondigen? Uh, dat zeker uh, in uh, Rusland is uh, de. Verticaal van macht, heel belangrijk. En uh, ook in het bedrijfsleven, ook in de politiek, uh, de baas bepaalt. Er wordt niet zomaar gediscussieerd zoals in Nederland. Uh, niet uh, alle meningen worden in uh, acht genomen. En het wordt ook niet als iets belangrijks gezien. Want ja, er is een baas en die bepaalt. En dat gaat snel. Want als je naar iedereen gaat luisteren, dat, dat gaat toch heel lang duren. Dus waarom eigenlijk? Daarom is het heel belangrijk voor een zakenman bijvoorbeeld echt. Precies te weten met wie hij aan tafel zit en met wie hij in zee gaat, uh, is dat uh, is die persoon een baas of uh, is hij uh, diegene die? Uh, het is heel hierarchisch. Is. Ja, het is heel hierarchisch. Ja, en zijn Belaat. er wat u geeft, adviezen hè, aan Nederlanders die ja. dan in, in Rusland uh, zaken ja. willen doen? Ja. wat adviseert u ze? Wat zijn nog meer dingen waar ze tegenaan lopen, de Nederlandse zakenlui? Nou, soms willen de Nederlandse zakenlui alles zelf aansturen. En dat vinden Rusland niet zozeer... Ja, dat vinden ze niet prettig. Ze willen samenwerken. Dus dan zeggen ze... Ja, uh, wij horen graag wat u te vertellen hebt. Maar wij gaan toch samenwerken. Uh, Nederlanders zijn vaak heel afstandelijk. Nederlandse zakenma, uh, zakenlui. Uh, wat, want zakenlui die, die ik hier zie. Zakenlui in Rusland uh, die ik zie. En mensen... In het privéleven zijn voor mij toch heel anders. Want, maar op wat uh, voor manier afstandelijk dan? Want wij zijn toch gewoon direct? <laughs> ja, wordt toch uh, direct, maar afstandelijk voor een Russisch gevoel. Want Russen zijn heel erg emotioneel. Ook een zakenleven. Dus die worden heel snel boos. Het is uh, heel normaal als, uh, als je um, op een kantoor zit... en dan uh, hoor je een telefonisch gesprek van een... Uh, een directeur van een bedrijf met iemand anders. en dan wordt hij boos. dan kan hij zomaar gaan roepen uh, over de telefoon. en. Uh, ja, een telefoon. Uh, gewoon zo uh, gooien op tafel. omdat hij boos is, bijvoorbeeld. dat, dat kan. Het is, het is niet standaard, maar het is niet verbazend. Nee. en dat kan in Nederland dus niet. en dus wat. wat raadt u dan Nederlandse zakenlui aan? Want die zijn dus. He, die zijn zakelijk. die willen gewoon zaken doen. die hebben helemaal geen zin in emoties. nee. maar. ja, voornamelijk zichzelf blijven. maar accepteren dat die Rus. dat heel erg emotioneel aanpakt. Zijn eigen bedrijf en ook de zaak, maar, de zaak kunnen ze samen gaan doen. En is het verstandig om daarin dus ook persoonlijker te zijn, meer te durven als Nederlander? Ja, ja het is zeker verstandig uh, om, om meer persoonlijk te zijn. Uh, samen gaan eten, samen gaan drinken. Uh, een beetje vrienden worden. Het hoeft niet per se echt uh, hartse vrienden worden, maar je moet wel een beetje menselijk contact zoeken, inderdaad. Elkaar Gunnen, elkaar mogen, dat is heel belangrijk in zaken. En dat, dat te laten om. zien ook. Vooral. En dat te laten zien ook, ja. Inderdaad. Nu is het zo dat u bent zes jaar geleden. voor de liefde naar ja. Nederland gekomen ja. U spreekt fantastisch Nederlands trouwens. Oh, dank u. Mijn complimenten. Ja, dank u. Um, is het zo dat ook in de liefde. er hele verschillende uh, uitgangspunten zijn? Dat daar dingen. De manier ja. ja, vertel eens even. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, want wij komen uh, uit verschillende culturen. Nou, uh, wat ik nu uh, ga vertellen, daar heb ik uh, zelf niet meegemaakt. Want ik uh, heb voor een fantastische man gekozen. En, uh, Uiteraard. Ja, uh, daar ben ik nog steeds tabelgek op. Dus. Maar uh, op de Russische school waar, waar ik les geef uh, in, in Eindhoven hebben ze zelfs... Uh, ja, een discussie uh, uh, uitgevoerd. Hoe kunnen wij mensen helpen, juist op familieniveau... op, op liefdesniveau, uh, om wat dichter bij elkaar te komen? Want um, ook op de Russische school heb ik uh, een vrouw ontmoet... die uh, vertelde dat zij heel boos was op haar man, een Nederlander... die uh, samen met haar een school voor hun kind wilde kiezen. En ja, waarom zou ze boos dan zijn... Ja, omdat een Russische vrouw zelf voor de kinderen zorgt. En die mannen die moeten geld verdienen. En uh, zoveel mogelijk geld. En verder, uh, en verder uh, de... zich niet mee bemoeien met uh, <laughs> scholen van kinderen. En, en waarom wil die man mee? En toen zei de directrice van de school. Ja, misschien is het interessant en verstandig om uh, een aantal workshops te organiseren voor de Russische vrouwen. Want dat zijn voornamelijk vrouwen die hier zijn. En Nederlandse mannen. Op school uh, om die cultuurverschil ja. een beetje, uh, ja... Want die vrouw voelde zich afgewezen. Die dacht, jij hebt het gevoel, mijn, hè, die Nederlandse man... dat ze het niet goed genoeg deed, of zo. Ja, ik denk het wel. Ja, of of uh, dat, dat hij de grens overging. Ja. Wat heeft u moeten leren met uw Nederlandse man? Met mijn Nederlandse man niet al te opdringerig zijn... En wat betekent ja. dat? Uh, nou, in, in Rusland, als je iets wil bereiken... dan uh, moet je zelf aan alle bellen trekken. Dan moet je uh, hand op de pols houden. Dan, dan moet je echt alles zelf in de gaten houden. En uh, hier heb ik geleerd dat je soms dingen gewoon los moet laten. En dan werkt het net zo goed. En uh, ik ben zeer dankbaar aan mijn man dat, dat hij mij dat ook geleerd heeft. Want dat werkt niet alleen in het gezin, maar ook in de maatschappij. Want... Als je elke dag gaat bellen voor een papiertje, dan... Want dat deed u in Rusland, dat was gewoon... Dat is standaard. Ja, Want dat, dan dat... gebeurt het pas. Ja, dan gebeurt het pas en anders niet. En hier krijg je gewoon na verloop van tijd... Ja, wel en dat, dat is gewoon doen. standaard. Als je, als je krijgt te horen, je moet één week gaan wachten, dan is het zo. Je moet gewoon één week gaan wachten. Klaar, niet meer dan, <laughs> niet minder. Het, het is zo. Ja. Nou, in Rusland wil dat helemaal niks zeggen. Nou is het zo dat maandag Poetin dus hier naar Nederland komt. Hè? Um, wat hoopt u, het wordt het nederlands jaar. Ja. Hij opent het met Beatrix aanstaande ja. maandag in de Hermitage. Ja. Wat hoopt u dat dat jaar gaat doen met ons beeld van Rusland? Want dit is natuurlijk ook het beeld nu: hè? die anti-homo-gevoelens, ja. die dus blijkbaar ja. wijdverspreid zijn. Ja. De mensenrechten waar het niet goed mee gaat, de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Ja. Ik hoop dat mensen wat meer informatie over Rusland krijgen. Dat ze niet zomaar iets uh, zullen gaan zeggen. Dat ze. Um, we zullen begrijpen dat Rusland niet alleen Poetin is, maar er zijn veel meer interessante dingen. Uh, veel meer interessante mensen. Dat er uh, ontzettend rijke cultuur achter staat. Dat, dat Rusland een hele rijk uh, een hele rijke gebied is. En uh, dat, dat, dat er als, als je voldoende informatie hebt, dan uh, krijg je een totaal ander beeld van een land. Dat heb ik hier ook geleerd, ook dankzij mijn man. Uh, dat je dingen vanuit een ander perspectief kunt bekijken. En daar, daar word je zelf rijker van. Want het, het ding blijft hetzelfde. Of het land blijft hetzelfde. Ja. Maar je ziet wat meer van dat land. En dat hoop ik. Goed. Nou, wie weet? Rusland. Ja, wie weet. We zullen het zien. Ja. In elk geval, dank voor de komst. Ja, heel elk geval, dank. Uh, Marina Kool. Ergonomie. Afkomstig dus uit, uit Rusland. Al zes jaar in Nederland. Uh, ja, en ik hoop dat Rutte en, uh, en Timmermans geluisterd hebben... naar uw gratis adviezen over de drempel. Ja, nou, <laughs> dat hoop ik ook. <laughs> Dank u. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. We gaan even luisteren naar twee ambassadeurs... van het Ronald McDonald Kinderfonds. Speciaal voor mijn tweede gast, want die wordt een nieuwe directeur van het fonds. Als je je voorstelt dat je kinderen hebt en uh, die worden ziek... Dat wil je eigenlijk helemaal niet voorstellen. En als dat gebeurt, dan wil je zo dicht mogelijk bij je zieke kind zijn. En uh, Je moet er niet aan denken om iedere avond naar huis te moeten in een auto en uren te rijden. De Ronald McDonald huizen zijn altijd vlakbij ziekenhuizen. Op die manier kunnen ouders en familieleden dicht bij hun zieke kinderen overnachten. Ze doen daar allerlei soorten werk. Dus de een doet de was, letterlijk. De ander zorgt voor dat het huis schoon is. Het zijn allemaal vrijwilligers. Ik heb er echt hele grote bewondering voor. Chantal Jansen en Yvonne Jasper ja, waren die. Ja, ja. Is anders, dus. We ja. hoorden er al eventjes. Marja van Bijsterveld, oud-minister en uh, staatssecretaris. En binnenkort dus een nieuwe baan. Ja. De nieuwe directeur van het Ronald McDonald kinderfonds. Vandaag heeft u voor het eerst zo'n huis bezocht. Ja. En dan stel ik me u zo voor, u loopt daar de deur uit. Op Gimpen zag ik trouwens net. Ja, nu net mijn Gimpen oh, net... maar daar zag ik er net even oh, iets, net oh, okay, ja. iets netter uit. Oh, is toch iets netter. U zit dan in de auto. Uh, belt u dan uw man om te vertellen... Hoe het was? Oh, die belde mij, want ja. die is altijd heel betrokken. Hoe was het, Marga? betrokken man. Ja. ja, hoe was het? Ja, in. Uh, ik? Zei, ja, dat was geweldig. Uh, het is een prachtig huis. Het is echt, als je binnenkomt, voel je, je echt welkom. Heel veel warme kleuren. Heel comfortabel. Mooie grote keuken. Mooie grote zithoek. Een paar mooie eettafels. Uh, het liep ook van... Alles en nog wat rond. Uh, vrijwilligers, uh, mensen, de professionals uh, die uiteindelijk leiding geven. Ja, uh, want even voor mensen die denken, wat is het ook weer precies voor huis? Het is voor ouders die ja, kinderen die in, het in het ziekenhuis verblijven. Het ziekenhuis, en zij ja. kunnen dan in dat huis ja. Ja. wonen een tijdje was, eigenlijk. Hè? Klopt. En dit was het huis in Den Haag. Dat ligt bij het Juliana Kinderziekenhuis bovenop. Uh, dus je kan met de lift zo naar beneden. Het zijn ook mensen die gewoon even in hun ochtendje als een kind gaan voeden bijvoorbeeld, ja, ja. als er een kleintje op de ja. neonatologieafdeling ligt. Uh, maar het is een heel warm huis. Het is, het is, je bent echt uit de ziekenhuisfeer vandaan en toch heel dicht bij je kind. En dat is wat je wil als uh, moeder, uh, vader, uh, maar ook u... van het kind is dat belangrijk. En heeft u ouders gesproken vandaag? Ja, ik heb vandaag gesproken. Wat met, hebben ze verteld? Uh, uh, nou, ze hebben verteld dat ze, uh, ze, ze was heel vroeg bevallen, uh, die vrouw, met 30 weken. Uh, en uh, nou, kindje moest natuurlijk extra zorg hebben. zou maandag naar huis gaan, dat is natuurlijk het allerfijnst. Mm -hmm. uh, maar in die tijd uh, hadden ze, uh, toen het eenmaal weer in Den Haag opgevangen kon worden... hebben ze al die dagen doorgebracht in het uh, huis. En ja, dat is geweldig, uh, omdat het gewoon heel warm en gasvrij is. Maar je ook echt je eigen gang kan gaan. Je kan zelf je potje koken, uh, de was kan gewoon gedaan worden. Uh, je hebt een slaapkamer uh, ja. apart. En, en uh. heeft u dingen gehoord die u nog niet wist eigenlijk van tevoren? Want u heeft natuurlijk sollicitatieprocedure ja. gehad, heeft u nog dingen gehoord? Nee, dat wist ik niet. Uh, nou, het mooiste is eigenlijk gewoon om te zien hoe het werkt. In, in Den Haag zijn 70 vrijwilligers, Nou, dat is natuurlijk al magnifiek... die uh, vullen elk uh, per week drie uur in, in een vast schema. Dus je weet ook met wie je samen uh, zo'n uh, zo middag uh, of een ochtend of een avond invult. Mm -hmm. En je kan op 70 mensen gewoon vast rekenen. Nou, als je dat ziet, je ziet zo'n bord met al die foto's en dat hele rooster... Ja, dan denk je wel, dit is gewoon fantastisch. En de vrijwilligers met wie ik sprak. Ik was net twee diensten heb ik meegemaakt, met vier mensen gesproken, uh, ja, die waren ook heel enthousiast, doen het al jaren en zeggen: het is gewoon zo ontzettend dankbaar werk om te doen. Dus ja, het doet naar nou heel veel mensen goed. Want vertellen ze ook dan dat ze bijvoorbeeld uh, contact houden met, met die ouders en zo'n kindje, wat dan uiteindelijk weggaat na verloop van tijd weer. Uh, nou, soms houdt uh, het huis uh, wel contact of soms ook het kinderfonds. Want we, er wordt ook wel geschreven over hoe het met uh, kinderen uh, gaat... Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld een van de kinderen waar ik een prachtige foto uh, van te vinden is een van de bladen, dat is Eva die heeft een hartoperatie een harttransplantatie ondergaan mm -hmm. heel klein uh, dingetje nog om het maar zo te zeggen maar ze uh, heeft het goed overleefd en ze heeft ook meer perspectief gekregen en uh, toevallig Eva die wordt ook wel gevolgd van hoe gaat het met haar uh, ook natuurlijk omdat ouders ook nog wel weer eens terugkomen in het ziekenhuis er zijn ook kinderen bijvoorbeeld met uh, uh, een taai slijmvliesziekte mm -hmm. uh, uh, en dat betekent ook ook dat ze gewoon heel regelmatig terugkomen naar het ziekenhuis. Ja. Dus er ontstaat ook een band natuurlijk. En wist mensen. u die dingen die u nu vertelt, wist u ze nou of niet? Uh, ik wist het uh, ten dele wel natuurlijk. Want ik had me ook goed verdiept uh, ten behoeve van mijn sollicitatie. Ik vind dat je goed moet weten waar je over praat. Uh, uh, maar ten dele was het voor mij ook nieuw. Ik ben wel al heel lang steundonateur, uh, om het zo te zeggen. Want ik vind het echt een heel mooi doel. Mm -hmm. uh, maar uh, ik heb nu natuurlijk veel meer leren kennen. En als je de mensen uh, hoort en de mensen, ook de professionals... Uh, hoe bevlogen die zijn uh, in dat huis. Ja, dat is echt fantastisch. Die zijn in dat huis bezig. Maar die zijn bijvoorbeeld ook bezig met uh, bedrijvenkringen opzetten... Uh, om te zorgen dat het bedrijfsleven betrokken is. En ook op allerlei manieren uh, dat geld, uh, geld geven. Halen. Ja, zodat uitgaard. je gewoon ook de prijs heel laag kan houden. Ja. Want als je bijvoorbeeld als ouder ja, toch maandenlang soms gebruik maakt van zijn huis... Ja, dan is het heel plezierig dat je niet meer hoeft te betalen dan 15 euro... Per nacht. Ja. En als je echt niks kan betalen, dan wordt het helemaal opgevangen. Nou is het, u heeft zelf nooit neem ik aan gebruik gemaakt van zo'n. Nee, gelukkig niet. Nee, godzijdank, denkt ja, u dan. Hè? Ja, dat is een voorrecht. Ja. Klopt. Want um, u was na de politiek op zoek naar een nieuwe baan. Ja. Uh, hoe kwam u erachter dat u dacht? Ja, dit wil ik wel. Want ik zie u stralen als u ja. hierover praat. Ja. Volgens mij ligt uw hart hier. Ja, zeker. Is u dat al? Ja, nou, mijn hart ligt bij mensen. Ik hou erg veel van mensen. Ik vind het eigenlijk altijd leuk om mensen te ontmoeten. En wie je ook spreekt en wat voor type persoon het ook is... er zit altijd iets leuks in iemand. En uh, ik ben ook begonnen natuurlijk op de werkvloer in het ziekenhuis. Ja, je bent Daar... verpleegkundig Ik ben verpleegkundig oor, van voorzien. Ja. Ja. En van daaruit ben ik de politiek ingegaan... wethouder, burgemeester, partijvoorzitter... en toen uh, staatssecretaris en minister. En ik heb dat eigenlijk altijd met heel veel plezier gedaan... want politiek is mensenwerk. En ik heb ook altijd heel veel aan mijn opleiding gehad... omdat je ook leert om dingen af te maken... en betrouwbaar te zijn en wat je zegt ook doet. Dat is in een ziekenhuis heel belangrijk. Um, toen ik mijn ministerschap afrond, ben ik wel heel goed gaan nadenken wat ik wil. Uh, ik heb eerst twee maanden even helemaal niks gedaan om gewoon bij te komen. Heel veel gewandeld in het mooie Midden-Delfland-gebied waar ik woon. Uh, en uh, vervolgens ben ik vanaf 1 januari ben ik gaan uh, praten met mensen in en buiten mijn netwerk. Mm -hmm. Heel veel gesprekken, zo'n 15 per week had ik er. Uh, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, overal uh, ben ik geweest. En ook tegen mensen, gewoon vrienden en uw man. Wat vind jij nou iets voor mij? Ja, nou dat was eigenlijk altijd een beetje het gesprek van uh, waar zie jij mij nou ja. weer functioneren? Ja. En eigenlijk zei de als iedereen zei tegen mij, nou je moet wel iets doen met mensen. En niet, uh, ik mocht geen nou, zeg maar, bierproductie of iets dergelijks gaan doen. Want ik denk niet dat ik daar gelukkig... of heel administratief zou ik niet gelukkig van worden. Uh, toen gaandeweg dacht ik... nou ik wil toch wat anders dan het openbaar bestuur. Dat heb ik 22 jaar gedaan met heel veel liefde en plezier. Maar ik wil nu eigenlijk weer met mijn voeten in de klei... Uh, ik wil uh, hands-on. Uh, het echte zelf, leven, ook, ook dat managen. een beetje? Of wat was dat dan voor uh, nou, gevoel? minister gaf het natuurlijk wel echt ja, leven. Dat waar, maar ik mag ik niet handig. anders zeggen. Maar uh, ja, ik wil gewoon dichter bij mensen, wilde ik. Want dat vond ik altijd wel jammer van het nationale niveau. Van burgemeester zijn in een wat kleinere gemeente... vond ik het mooi dat je elke dag bezig was met mensen. En ja, dat ben ik nu ook. Ik ben in de organisatie geweest in Amersfoort. Ja, hele bevlogen mensen. Je ziet gewoon, ze zijn elke dag met iets moois bezig. En dat inspireert mensen. En nou vandaag in Den Haag, bij het, uh, het Haagse Ronald McDonald's Huis... ja, zie je het ook, de professionals, maar ook de vrijwilligers. Ja. En waarom paste die 22 jaar, hè? ruim 20 jaar ja. was u politicus... waarom paste dat ook bij u? Uh, omdat het ook mensenwerk is. Als burgemeester en wethouder. En ook ja, als maar het is erg beleidsmatig uiteindelijk Ja, op. tuurlijk. Ja. En je zit zeker als minister. ben je echt op een heel hoog niveau bezig. Ja, en met... je wordt geleefd. En je waar? wordt geleefd. Ja, het zijn 80, 90 uur werken is echt ja, gewoon normaal. Want als je dat niet doet, dan kom je gewoon niet klaar met al die tassen. Je gaat nee. s'avonds altijd met en twee... En dat vond u, vond u leuk? Ik vond die tassen geweldig. Ja, ik, mijn, ik heb heel veel collega's die er een ekel aan hadden. die ze ook gewoon opstafelden. En dan zat dat apparaat maar te wachten op die stukken die niet terugkwamen. Maar ik hou heel erg van. Inhoud ook. Dus ik weet wel dat ik eigenlijk elke avond, als ik die tas openmaakte, en dat was soms elf uur, en dan zei ik tegen mijn man: Joh, ik ga eerst nog even werken, want anders ben ik niet klaar. Uh, en dan maakte ik ook en dacht ik altijd: wat zit erin? En ik zat het vaak te lezen. Het waren natuurlijk ook pakketten, soms van dertig of zeventig pagina's. En toch heel vaak als ik het las, dacht ik: wat is het een voorrecht? Zoveel inhoud en daar dan ook een besluit over mogen nemen. Maar poe, om elf uur s'avonds ging u met plezier die tassen nog eens even ja, openmaken? Toch wel. Ja, echt waar? Ja, ja, in het weekend ook. Ja, in het weekend nam ik gewoon vaak een glaasje wijn bij. Lekker uh, radio 4 aan. Heerlijk luisteren naar de klassieke muziek. en ja Ondertussen mijn werk doen. En, en, en die man van u vond dat ook nog steeds leuk. Ja, die vond het ook leuk. Die is ook actief. Dus uh, die is ook blij dat ik uh, van de vloer ben en dat hij uh, ook lekker bezig kan zijn. Nee, dus wij uh, we hebben het altijd druk met z'n tweeën. Maar, ja. maar goed, uiteindelijk uh, kwamen er vast een heleboel banen langs toen u uiteindelijk uh, ja. besloot dat u die, die hoek in wilde. Ja, maar je moet ook uh, toch wel, ook als wel oud-bewindspersoon, ik denk ook als oud-Kamerlid, je moet ook wel gewoon je best doen hoor in deze ja, tijd. Ja, dat kon Niet moeilijk nou, het was niet moeilijk, want het ging vrij snel. Maar uh, het kon niet zomaar vanzelf uh, aanvliegen. Je, je moet moest echt weg... best doen om, ja, je om door de buitenkagen te komen. Ja, je moet gewoon gesprekken. Je moet voor jezelf ook scherp hebben wat je wil. Want je kan veel... Verschillende dingen, maar ik heb uiteindelijk echt gekozen, want ik ben nog maar 51. Ik wil gewoon een fulltime baan. Maar ik zie ook collega's die zeggen, nou, ik doe gewoon een mandje met toezichthouderschappen en uh, uh, besturen en dergelijke. Maar ik kies gewoon echt voor een fulltime ja. baan. En daarnaast ga ik zeker vrijwilligerswerk doen, uh, omdat ik dat gewoon heerlijk vind dat ik dat weer kan doen. Dat heb ik jarenlang niet mogen doen. Uh, en nu ga ik dat weer doen. Ja. Die, dat ministerschap, hè, als u daar nou op terugkijkt... ik bedoel, een, een waanzinnige baan, ongelooflijk druk... Met, ja. met heel veel liefde heeft u ook dat gedaan. Ja. Um, u kreeg natuurlijk ook kritiek. Hè? Ja. We, we weten allemaal nog dat ene incident met die... Met dat die, uh, ja. was het, een onderwijsbestuurder... Ja. Uh, die zei dat u de slechtste minister ooit was. Ja. Ja. Nou, en dan rijdt u naar huis. Ja. En dan heeft iedereen het daarover, eindeloos op ja. de radio, op televisie. Ja. Wat, wat doet dat met u? Ja, het leuke was dat zelfs de Kamer eh, toen begon te reageren van... hé, hey, dat kan niet. Um, uh, nee, ik heb... Ja, dat is gewoon de werkelijkheid. Kijk, ik zie het nu ook gebeuren met de mensen. Het is toch in de politiek vaak... hé, hey, de Hosanna, morgen kruisigt hem, overmorgen weer Hosanna. Hè. Uh, je ziet het ook gebeuren nu met de mensen. Het is natuurlijk ook vaak in een periode van bezuinigen... Ja, dat je natuurlijk toch ook uh, mensen kwetst. Uh, mensen staan voor hun belang. Was u gekwetst? Uh, Ikzelf uiteindelijk niet echt. Nee? Nee, nee ik, uh, ik, het is niet leuk. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Uh, maar uh, het is ook de werkelijkheid van je bestaan. Als je natuurlijk gewoon, ja, bijvoorbeeld rond passend onderwijs... Uh, honderden miljoenen moet bezuinigen. En de mensen zijn daar elke dag met hun ziel en zaligheid bezig met kinderen. Ja, die nemen je dat kwalijk. Die vinden dat heel erg, want we hebben het in Nederland heel goed... Maar ondanks het feit dat we het heel goed hebben... als je iets terugdraait, doet het toch altijd pijn. Ja, u pijn. kon het relativeren. Ik kon het wel relativeren. En ik had vaak ook de druk om er lang bij stil te ja. staan. Dat was ook een zegen. Ik denk dat ik misschien in deze tijd, in de rust... me dat meer zou aantrekken als toen. Ja, ja. En, ja, in die het, stoot. Ja, je zag het elke dag bij collega's. Ja, ja, het, bedoel, gebeurde. het gebeurt gewoon. Ja. Het overkomt je als je minister bent. Ja, er waren ook hele positieve recensies. Ja, door allerlei was, lovende kritiek ja, over Ja, het, het is altijd... Je ja. we heel empathisch vermogen gehad. Ja, de beste, ja. emotioneel, intelligent, et cetera. En ja, waren ja. er ook. Is het zo zodat die ervaring hè, van die mm -hmm. 22 jaar politiek, dat die uh, te merken zal zijn aan uw directeurschap nu bij Ronald McDonald kinderfonds? Uh, ik hoop dat ik die ervaring ook mee kan nemen. Kunt u dat nemen. concretiseren? Hoe dan? Uh, nou, het gewoon omgaan met mensen uh, <laughs> uh, en ook uh, uh, aanvoelen wat bij mensen leeft. Want mm -hmm. dat moet je als politicus, uh, dat is gewoon echt een heel belangrijk deel van je job, maar ook je netwerk. Ja. wat je meeneemt. Ik hou van netwerken. Ik vind het altijd heel leuk om overal te zijn en mensen te ontmoeten. En een netwerk, zeker voor een uh, organisatie als Ronald McDonald... die echt volledig, en daar ben ik echt trots op... 100% privaat gefinancierd wordt. Ja. Geen cent bij de overheid. Uh, ja, Dan moet je zorgen mag, dat je uh, je relaties onderhoudt. Nou, en, uh, ze zullen u aanzien komen, hè? waarschijnlijk. Uh, misschien wel, maar ik hoop toch vooral als directeur... van echt een van de mooiste organisaties van Nederland. Want <laughs> dat is het wel. Dat Succes. merk ik uh, aan al die reacties. Met uw nieuwe baan. Dank u wel. Marja van Bijsterveld. Nieuwe directeur dus van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit was hem, de uitzending van Max van vandaag. Uh, meer informatie op onze site tweedingen.nl. En morgen ontvang ik Jaap de Hoop Schiffer. Precies. Dat zal ik doen, oud-minister, ook een uh, oud-navo-secretaris-generaal. En we gaan het onder andere hebben over de ontwikkelingen in Syrië. Maar goed, dat is morgen. Nu eerst vanavond. BNN Today neemt het over Willemijn Veenhoven. Zit er klaar voor? Zeker. Ken je Downton Abbey, die serie? Er wordt hier, oh, ja, gezegd. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, gesloot, en de hele kerst Zeg maar je van Buijster. Ja, een fantastische serie van de NCUV. En wie er ook groot fan is, is Jort Kelder. Ja. En hij komt het succes van de serie verklaren. Dat, en we hebben uh, jongeren die aan BDSM doen. En ja, dat is een soort van SM. En ja, dat wordt steeds populairder. Hoe dat zit, hoor je na negen. kortom, een diverse uitzending. Eerst het nieuws van de NOS met Ewout de Jong. Dit is Radio 1. De twee Nederlandse JSF-testtoestellen blijven voorlopig aan de grond. Dat heeft het kabinet besloten. Het JSF-gevechtsvliegtuig moet de opvolger worden van de meer dan 30 jaar oude F-16. Maar het kabinet wil eerst zeker weten dat de F-16 echt wel vervangen wordt. Het OM bekijkt of sommige automobilisten op de N-68 in Waalre... buiten proportioneel veel boetes hebben gekregen. Kort geleden is een oude flitspaal die het lang niet deed... vervangen door een nieuwe die altijd aanstaat en geen zichtbare flits geeft. Automobilisten wisten het niet en hebben soms voor duizend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 BNN. Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half 9, goedenavond. Een balletje in de mond, zweepje erbij en een gezellig drupje kaarsvet om het af te toppen. BDSM is een hit in menig studentenslaapkamer. Straks zitten hier drie liefhebbers bij mij aan tafel en hoor je wat er zo. Fijn aan is. En zometeen, Facebook komt met een nieuwe onthulling. Is net met een nieuwe onthulling gekomen. Het zou de Facebook-telefoon moeten zijn. Tenminste, dat werd gespeculeerd. Het is iets anders geworden. Wat het exact is, hoor je zometeen van internet-expert Danny Mekic. En als je de webcam aanziet, dan uh, <laughs> zie je Jeroen Stomforst van Langs de Lijn... met zijn armen over elkaar. Dat is de BDSM nou niet meteen nee, zo afwijzend. het over drie mensen zometeen aan tafel. Denk, zitten ja, er zitten ja, er drie aan tafel. Dus ik dacht even, van, nou, wat bedoel je ons? Maar... Luc uh, en Jort Kelder uh, doen ook gezellig. heel leuk. SM gezellig, ja, waarom uh, ook niet? Jort Kelder in de studio. We gaan praten over iets heel anders. Namelijk de serie Downton Abbey. Ja, het is niet echt SM. Nee, nee, <lacht> nee, <het> was... nee <lacht> kostuumdrama. maar weinig bloot ook, hè? Wel veel corsetten, denk ik. Er wordt wel wat hier en daar verkracht, geloof ik. Maar dat zie je dan niet. That dat zie dan je dan weer niet. Een beetje gekreund en dat was het al. <lacht> ja. Prima. Zo meteen het nieuwe uh, seizoen is begonnen. Of tenminste, de opnames daarvan zijn begonnen. Wij gaan het uh, succes van de serie verklaren met fan Jort Kelder. En Luc die heeft ook weer wat moois bij elkaar geschaald vandaag. Yes, Today's Topics zometeen meteen na 9 uur. Nieuws over het nieuwe Rijksmuseum. Vandaag mochten sommige genodigden al even een kijkje nemen. Volgende week gaat het museum voor de plebs open. Verder gaat de bierprijs omhoog. En ING zegt sorry voor de storing van gisteren. En dan passen alleen maar welgemeende excuses aan onze klanten. Een heel grote optie vandaag. En zometeen meer erover na 9 uur in Today's Topics. Jeroen is bijgekomen. Yes. Het Sportnieuws. Uit Sportnieuws. Henk Takata is de rest van dit seizoen hoofdtrainer van Sparta. Hij vervangt Michel Vonk. Die werd maandag ontslagen. Takata doet de klus belangeloos. Uit eerbied voor Sparta en voor zijn vrienden. Mede dankzij deze club heb ik uh, een hele mooie carrière mee mogen maken. Bij hele mooie clubs gezeten. En uh, daarnaast heb ik hier uh, een aantal vriendschappen opgedaan. Uh, die tot de dag van vandaag uh, nog uh, in stand zijn. Uh, eentje helaas niet. Uh, dat is mijn allerbeste vriend geworden, in de loop der jaren. Ik is helaas vijf jaar geleden overleden, een oost En uh, misschien een beetje om hem wat extra eer te geven. Ja, Tenkata maakt het seizoen af en daarna is het echt afgelopen. Voor volgend seizoen moet Sparta dus op zoek naar een andere, weer een nieuwe trainer. Meer trainersnieuws kwam er uit Groningen. Er werd bekendgemaakt dat Erwin van der Looy de opvolger wordt van Robert Maaskant. Van der Looij begint na dit seizoen. Hij is al drie jaar assistent trainer bij Groningen. Eerst onder Pieter Huistra en dit seizoen onder Maaskans. Van der Looy is klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Op een gegeven moment, als je drie jaar lang assistent bent... dan vorm je wel steeds meer een, een eigen mening en een eigen ideeën over dingen. Je maakt dingen mee, dus uh, daar ontkom je niet aan. Zeker uh, als je een beetje af en toe een beetje eigenwijs bent. Maar uh, het is niet zo dat ik erop zat te azen en dat, dat iemand maar weg moet gaan... Uh, voor mij is het belang gewoon dat het met FC Groningen gewoon goed gaat. En dat, dat, is, een, uh, dat is een aardige klus. En zwemmer dan, Femke Heemskerk heeft zich op de 50 meter vrije slag geplaatst voor de WK in Barcelona later dit jaar. Heemskerk zwom de limiet bij de Swim Cup in Eindhoven. Vanmorgen ging het al best makkelijk en van een half finale had ik 0-1. En uh, toen dacht ik, ja, het zit erin, ik kan niet zo'n goede finish uh, in de halve finale. En nu heb ik hem op de 50, dus... Uh... Ja, dat wilde ik vragen, want... Ik bedoel, de 100, de 200, maar op de 50. Dat is wel bijzonder. Heb je, heb je daar meer op toegelegd misschien? Nee, dat niet. Maar kijk, uh, het was eerst nooit aan de orde. Want kijk, 24-9 laat heel serieus heen. Het is natuurlijk wel leuk voor mij, maar ik kwam natuurlijk altijd te doen met Hinkelien uh, en met Marleen en met Inge. En, uh, dus uh, ja, nee, ik was blij. Een superblijde Heemskerk. Zometeen hoor je de opnieuw in Langs Lijn. En vanaf 9 uur natuurlijk de kwartfinales in de Europa League. Met Frank Wielaert hier bij BNN en later bij ons hier hieropheen. Zekers. Thank you Jeroen. You. Na tiener meer van jou in Langs Lijn. Zometeen Jord Kelder over Downton Abbey en de nieuwe app van Facebook. Silver Pool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 Katie Tanstal, Suddenly I See, gebruikt trouwens in 2008... door Hillary Clinton in haar campagne, Jors. Yeah. Ja, dat? Nou, dat hielp dus niet. Dat maar... hielp dus niet. Nee, goed, Katie Tanstal, Suddenly I See. Zojuist, echt zojuist, heeft de grote baas van Facebook, Mark Zuckerberg... die heeft het nieuwe Facebook Home gelanceerd. Dat is een aanpassing voor je Android-telefoon... waardoor eigenlijk ja, Facebook centraal komt te staan op je smartphone. Danny Mekic is onze internet-expert. Danny, goedenavond. Dag Willemijn. Ja, het was een beetje gedoe. Hè? Op internet ging rond, uh, wordt het een, een, een telefoon van Facebook? Uh, Mark Zuckerberg had al gezegd, nee, nee, dat wordt het niet. Toch werd op heel veel blogs gezegd, ja, stiekem, dat wordt het wel. Het is dus iets anders geworden. Wat is het nou precies? Ja, nou Mark heeft inderdaad gelijk gekregen, want het is niet een echte telefoon. Het is eigenlijk iets wat je op je telefoon kunt installeren. En nu is het iets wat alleen maar geschikt is voor Android. Dat is een van de besturingssystemen waar telefoons op draaien. En ook weer niet alle telefoons. Maar het verandert eigenlijk in één klap je telefoon van eigenlijk een berichtencentrum en een app pagina. Hè? Want dat zijn toch de meeste telefoons. Je installeert een app en daar kun je berichtjes of foto's of wat dan ook in versturen. Ja. En Facebook Home, zoals het heet, draait het om. Je logt in, je, je, je start je telefoon op en het eerste wat je ziet zijn de mensen die je kent. En hun berichten en hun foto's op Facebook, maar ook op Instagram. En de bedoeling is dus eigenlijk om vanuit Facebook Home allerlei apps die je op je telefoon kunt installeren... om daar je vrienden in mee te nemen. Oké, okay, okay, je opent je telefoon, dan is, dan is dat eigenlijk Facebook. Dat laatste begrijp ik niet helemaal. Dus ja, je... Nou, je opent je telefoon en dan zie je eigenlijk het eerste wat je ziet is de Facebook-tijdlijn. Ja, Alleen, dat, dat begrijp uh, ik. Maar dan zeg je vervolgens uh, om, om al je vrienden ja. in je apps mee te nemen. Leg dat eens ja, uit. Om een voorbeeld te geven. Als jij Spotify opent en je bent naar een leuk nummer aan het luisteren... dan kun je op dat moment een chatgesprek beginnen met vrienden. En waarschijnlijk zullen die apps, dat hebben we nog niet kunnen zien in de presentatie... ook de mogelijkheid hebben dat je dan dus meteen het nummer dat je op je telefoon aan het luisteren bent... ook deelt... Met die persoon waar je een chatgesprek mee hebt. Er zit ook niet echt een chatprogramma meer in. Het chatten, dat gebeurt met fotootjes. die aan de zijkant van je uh, ja, scherm zichtbaar worden. En dan komt er een tekstballonnetje boven te staan. Dus terwijl je een filmpje aan het kijken bent. kun je ook chatten. Dat is wat ik bedoel te zeggen. met je vrienden meenemen. zien ja. wat je op je telefoon. Ik doet. Zie Jort Kelder verbergt zijn handen in Ja, Denny. Uh, ik heb het al zo druk. Nu nog meer. nog met al die mensen gaan praten. wat ik op dat moment. oh man, moet dit? Gaan we mis? Nee, ik moet niet, Jord. Maar ik denk wel dat je er op een gegeven moment aan gaat hoor. Er zitten hele <laughs> gave dingen in. Okay, wat bijvoorbeeld okay. voor jou heel handig zou kunnen zijn. Je hebt natuurlijk allerlei mailaccounts en Twitter en weet yes. ik het allemaal. Alles komt op één plek binnen. Dus straks ja, zie je okay. als ik jou een berichtje stuur op, op Twitter of per sms, dat doet je ja. eigenlijk niet toe. Je ziet gewoon mijn foto ja. en mijn naam. En je kunt mm. meteen reageren op de plek waar het bericht bijzonder ja. is. Maar Jort uh, verklapt net aan mij. Hij heeft geen Facebook. Dus ja, ja, de... ik... ik zit geloof ik op Facebook, iemand heeft me erop gegooid, maar ja. ik, ik doe er niet aan. Nee, ja, nog meer gezeur in mijn kopje. Oftewel de vraag, heb je er ook iets aan als je niet op Facebook zit? Ja. Nou ja, het is wel de bedoeling eigenlijk dat je Facebook gaat gebruiken. Je moet ook verplicht de Facebook app en de Facebook Messenger geïnstalleerd hebben voordat je Facebook One kunt installeren. Maar wat ze wel gaan doen is ook andere apps meenemen. Instagram zit er in eerste instantie ook in. Dus dan kun je ook foto's zien. Er zit een hele mooie screensaver-functie in. Dan kun je dus zien waar Jort is. Hij heeft geen Instagram. Maar als hij dat zou hebben, dan zie je hem op vakantie, zie je hem lekker uh, in. De weet jij dat van Jort dat hij dat nu heeft? Ja, Danny weet heel veel van mij. Ja, dus ja ik weet heel veel van Jort. Maar nee. Um, maar dat is dus heel gaaf, want op die manier komen echt je vrienden en de mensen ah. die je kent centraal te staan. En dat is natuurlijk wat Facebook wil, want Facebook wil dat we nog meer van onze privéleven gaan ja, denken. Ja, dat, dat is duidelijk. Uh, ze doen dit in samenwerking met HTC. Ja. Uh, twee jaar geleden werkten ze ook al samen. Hè? Toen kreeg je een soort ja, telefoons waarbij je dan heel makkelijk uh, op Facebook kon uh, ja. door, een, door een bepaalde applicatie. Dat is ja. toen een beetje mislukt. W wat is de verwachting van dit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel mensen dit wel zullen proberen. Immers kun je het op bestaande Android-toestellen installeren. Dus je hebt altijd mensen die zijn nieuwsgierig, die installeren het, die vinden het grappig. Waarschijnlijk maakt ze het verwijderen heel ingewikkeld, dus dan zit je eraan vast. Ja. Um, aan de andere kant, er zijn sinds de eerste keer dat ze hiermee aan het experimenteren... ...waren natuurlijk veel meer critici bijgekomen. Mensen die dit echt niet gaan doen, die willen echt niet dat Facebook dieper in hun privéleven en in hun telefoon komt. te dus Ja, want het klinkt erg privacy-lastig, uh, laten we het, het zo zeggen. Ja, en ook over het hele woord privacy, daar viel dus ook geen opmerking over in de presentatie. Mm. We weten dus ook niet precies bijvoorbeeld of... Facebook One extra privé-informatie over ons gaat verzamelen. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het een doorslaand succes wordt... maar wel dat ze een stapje dichterbij iets komen... wat misschien in de toekomst door veel mensen gebruikt gaan worden. Want op zich het idee van samen met je vrienden in apps zitten... en dat wat je daar doet delen, dat is natuurlijk best leuk. Vindt niet Jort Kelder, ja, maar ja, ja. goed. Ach, eh, Facebook probeert het natuurlijk weer hiermee, hè Danny. Even, even tot, uh, tot slot kort. Ze hebben, het, ze hebben het gewoon hard nodig dat ze via mobiel geld ja, verdienen. Dat ja, dat is de afgelichtige gedachte ook. Dat kunnen ze niet te hard roepen, het is nu een beursgenoteerd bedrijf. Nee. Maar mobiele advertenties leveren bijna geen geld op. En toch verhuizen de gebruikers van Facebook massaal naar de mobiele apps, ja. naar de mobiele website. Ja. En dit is een poging om dat financiële gat dat in de toekomst alleen maar groter kan worden... Vroegtijdig te dichten. Want je moet het gewoon kopen. Je hoeft het niet te kopen, maar op het moment dat uh, het eerste wat opstart als je je telefoon aanzet, als dat Facebook is, dan is dus ja, je afhankelijkheid groter. Mm, ja. Je zult minder snel Facebook verlaten. Facebook gaat je dus in contact brengen met je vrienden in andere apps. Dus je luistert muziek en dan via Facebook kun je dat uh, met elkaar delen. Dus Facebook krijgt een prominentere plek, krijgt dus meer controle, krijgt meer inzicht. Uh, op wat we doen. En kan dus ook als eerste die informatie in een databank stoppen. En ja, zou het nog beter Op die manier opbouwen. De ja, de geld aan verdienen. Duidelijk. Danny Mekic, we gaan het zien uh, hoe het gaat. Dankjewel. Met plezier. Mart Smeet, de enige echte sportmastodont van Nederlandse televisie. Die mag in ieder geval nog één jaar zijn avondetappe maken. Straks een uh, muzikaal eerbetoon om dat schitterende nieuws te vieren. En over schitterend nieuws gesproken, facebook.com. daar vind je een ware schatkamer aan hele mooie dingen. Huis. Het is, uh, het is highbrow, het is geschiedenis, het is traag, het is een kostuumdrama, en toch is, is *Downton Abbey*, waar je nu de muziek van hoort, een mega-hit. De tv-serie haalt miljoenen fans over de hele wereld. Michelle Obama is groot fan, schijnt het. Jord Kelder is groot fan. Ik ben groot fan. Op dit moment wordt het vierde seizoen opgenomen. Hoog tijd uh, om te kijken waar dat uh, enorme succes vandaan komt. Je ja. hebt ook echt overal verstand van Jord Kelder. Niet nou, of je je velden? Dit, kijk, dit is ook een klein beetje mijn werk. Hè. Ik maak hoe heurt het eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een beetje die sfeer. Het ja. oude, oude geld. Jij ja, ja, is ja. dat zit daar helemaal Ik leerde ook wat van zo hier daar. Ja. Je en daar. Zich draait. Nou, hoe ze aan tafel aanschuiven. Ik kijk erg goed naar de dekken. Naar de dekken. Het, het hele upstairs-downstairs, dus hoe je met je personeel omgaat. Ja. Even voor, voor ja. de mensen die het niet kennen. Schets even kort, ja. wat voor serie Downton Abbey is? Nou ja, natuurlijk een groot huis, een, een buitenplaats in Engeland. Een, een kasteel, dat is dan Downton Abbey. Daar woont een, een Earl natuurlijk, een adellijke meneer. Graf, en dat, ja. is de, ja, dat is de familie Crawley. En ja, daar, de, de, het gaat eigenlijk over... De essentie van het verhaal is eigenlijk... Het verarmen van de adel. Je hebt een heel groot huis met een familie. Hoe ga je dat huis dan voor doorgeven aan de volgende generatie? De oudste dochter moet dus goed trouwen. Het uh, ja, speelt rond, rond, uh, nou, vlak voor de Eerste wereldoorlog. Het begint wereldoorlog. eigenlijk uh, met het zinken van de Titanic. Het begint eigenlijk in 1914. 1940 is een heel belangrijk jaar. Het is het laatste jaar dat Europa eigenlijk volledig de baas was in de wereld. Daarna ging het natuurlijk verkeerd. We ja. de oorlog maken, Amerika werd machtiger. Hè. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk met letterlijk en figuurlijk aan het zinken gegaan. Dus het is eigenlijk de oude wereld van de 19e eeuw... die je daar nog vol in actie ziet. De aristocratie, feodale verhoudingen. De, de, de, de omgang met personeel, maar ook binnen de familie, allemaal hiërarchie. Het is, je kan zeggen het is traag, maar als je er een paar keer naar kijkt... dan begin je natuurlijk in al die verhaallijnen in te werken. Ja. En dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo traag. Want het is namelijk, iedere zin is raak. Iedere zin staat ergens ja, Het is voor. traag omdat um, bijvoorbeeld de verhaallijn waar het uh, om draait... namelijk ze moeten Downton Emmy binnen de familie houden. Ja. of Dat is in ieder geval een van de grote verhaallijnen. Ja. Dat spint zich natuurlijk door alle afleveringen heen. Ja. Even een fragmentje daarvan. I've got a job in Rippen. A job? You do know I mean to involve you in the running of the estate. Don't worry. There are ...plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend. What, what is the weekend? Het oh, yeah, is Maggie, that, yeah. daar komen we zo meteen op Maggie. Yeah. Maar even schetsen, de familie, uh, de graaf, zijn vrouw, uh, zijn vrouw, drie dochters... Yeah. En uh, zijn moeder weer, die Maggie Smith, daar komen ze op. Um, die hebben voor het eerst een diner met een nieuwe erfgenaam, met mm. Matthew. Wat, yep. wat gebeurde hier? Weet je nou, wat er eigenlijk aan vooraf gaat, is iets anders een belangrijke gebeurtenis. De, de graaf trouwt met een Amerikaanse. En wij snappen dat nu misschien niet meer. Maar dat, op dat moment is dat voor de Engelse adel. Dus voor de grootmoeder is dat een val. Is dat eigenlijk ordinair. Dus is hebben heel veel geld, maar ze horen er echt niet bij. De familie Churchill ook, Amerikaanse uh, moeder. Maar ze is eigenlijk niet zo netjes. Dus toen die, die grootouders hebben die zoon al een beetje onterfd. Dus dat huis moet doorgegeven worden. Ze nou, willen je... niet dat het huis in handen valt van een precies. Amerikaan. Dus precies. Ja. Dus, dus, dus de, de oude graaf heeft dat huis eigenlijk al testamentair doorgegeven aan iemand anders. Maar die zinkt, want die heeft ingescheept op de Titanic, dus ja. die verzuipt en dan ineens komt er een hele verre achterneef om de hoek, Matthew. Dat is eigenlijk een beetje een treurige derde categorie jurist uit Manchester en er is niet veel erger dan Manchester in de wereld. <laughs> Vergelijk het met nou zeggen Zwolle uh. in Nederland. En nou ja, dan krijg je dus de, het hele probleem van ineens is er een erfgenaam die dat enorme estate gaat erven. Je hoorde hem net ook in dat citaat zeggen, u heeft, heb je een baan geaccepteerd? Hoe bedoel je een baan? Want de adel werkte natuurlijk niet. Er was maar één baan. Dat was het, het runnen van dat huishouden. Dat is een werk. Ja. Dat is je, en een Matthew misie. en Mary, dat is die oudste dochter. De bedoeling dat, is, dat is een eigenlijk... Ja. Kijk, in Engeland vererft alles via de oudste zoon. Kinderen krijgen... Uh, meisjes krijgen niks. Dus de, ze hebben alleen dochters gekregen. Ook de tragiek van een adellijke familie. Dus ze hebben drie dochters. De een wat mooier dan de ander. Ook pijnlijk. Ja. En die oudste dochter... De moet nu eigenlijk, is er maar één manier... om dat huis in de familie te houden, is met haar achterneef trouwen. Wat trouwens in de adel helemaal niet zo raar was. hoor. Dat trouwden allemaal met elkaar, daar krijg je ook niet de beste kinderen van. Daarom sterven ze natuurlijk ook uit. Ja. Maar dat, dus eigenlijk gaat die serie de hele tijd om. Uiteindelijk moeten Matthew, de achterneef, en de dochter... Mary. Lady Mary, ja. die moeten bij elkaar komen. En dan blijft het in de familie. Tragisch loopt dat ja, af. Ja, nee, het maar gaat natuurlijk altijd verkeerd. Niet, want uh, het is natuurlijk tegen de achtergrond dat het altijd fout gaat. Ja, Europa. en wat prachtig daar aan is, je zei het net al even in het begin, upstairs, downstairs, de enorme, ja. de hiërarchie, de klasseverschillen. Ja. Even een fragmentje. Why shall we be a lawyer? Gentlemen, don't work silly, not real gentlemen. Don't listen to a daisy. No, listen to me, and take those kidneys up to the surgery before I knock you down and serve your brains as fritters. Yes, this is Parker. Ja. Ja, wat gekakeel. Uh, downstairs, ja. de bedienders die daar uh, met elkaar lopen. En die mogen ontlopen. daar wel kabaal maken onderling. Hè. Je hebt de, de, de hoogste is, wij denken altijd een butler is een bediende. Maar onderschat het niet. De butler is de baas van de huishouding. En een beetje huis. Ik was op zo'n huis in Schotland laatst. Daar werken 80 mensen in de, in de bediening alleen al. Dus dat is echt een bedrijf. Ja. En daaronder lopen allerlei... Ja, de, als je een beetje belangrijk bent, mag je in de buurt van de lady... en, de, en de, van de, de earl komen. Maar als je lager bent, dan mag je niet eens de trap op. Dan mag je eigenlijk helemaal niet gezien worden. Dus bijvoorbeeld een meisje je wordt ja. op een gegeven moment betrapt... dat ze een haar schoonmaakt, is dus een meisje uit de keuken. En die wordt dan gezien door de familie. Dat mag niet. Er is geen contact. Als een soort melaads, als een soort verhouding in En dat is allemaal die hiërarchie dus binnen downstairs, ja. ja, binnen dus het personeel, dat is precies heel precies een plekje. En ja. binnen dat plekje moeten ze omhoog proberen te komen, maar uh, laten we zeggen dat adel, wat natuurlijk aangeboren is, dat krijgen ze nooit. Dus dan komen ze uiteindelijk nooit in de buurt. Maar het interessante is, ook zo'n butler heeft een enorme afhankelijkheid van die adellijke familie. Dus je ziet bijvoorbeeld in die staf allerlei socialistische uh, oprispingen, dat ze eigenlijk willen ze hoofden. maar dat kan niet, want ze hebben ook hun inkomen door die rijke mensen. Ja. Dus dat hangt allemaal aan elkaar. Ze zijn daarnaast ook de eigenaar van het hele dorp. Dat hoort natuurlijk ook bij. Zo'n estate heeft natuurlijk een enorm uh, park eromheen met een heel dorp erbij. Dus iedereen, het is een samenleving, het is een hele kleine biotoop waar iedereen zijn plek precies kent. En volgens mij verklaart dat een van de dingen van het succes. De wereld was nog overzichtelijk. Hij ja. deugde niet, maar we wisten in ieder geval waarom hij niet deugde. En dat geeft ons rust. Dat en wat ook zo mooi is, want het is een vrij trage televisie. Jij zegt, ja, elke zin is raak. maar dat vind ik wel. Ik, ik, ja. ik, ik vind het heerlijk ontspannen ja, en, en ja. het is makkelijk te volgen. Ik kan er en... met Lauren bijvoorbeeld, met mijn gisteren, ja. kan ik er niet naar kijken. Die zegt, het is afschuwelijk. En dan denk ik, oh, het is, zal toch niet zijn zoals bij mijn oma vroeger, is het de oh, in line Nee, toch? Uh, volgens mij is het Brideshead Revisit, als mensen dat nog kennen. Ja. ja, ik word er melancholiek van. Ik krijg er soms zelfs een heel klein beetje een traantje van. En dan moet ik alleen kijken. Ja? ja, kijk alleen. Lauren, die moet uh, die vindt in de andere, andere kamer iets die anders gaan kijken. Die heeft niet de energie om daar zo lang op te wachten. Nee. Uh, wat ook prachtiger is, vind jij dan vooral, Maggie Smith, dat is ja. de, de, de moeder van de, gravin, van de graaf. Ja. Ja. De, de zeer aristocratische oude dame, die mm. klinkt zo. Wat am I sitting on? A uh, swivel chair. Ooh, another modern brainwave. Well, not very modern. They were invented by Thomas Jefferson. Why does every day involve a fight with an American? I'll fetch a different one. No, no, no, no. I'm a good sailor. Maggie, maar eigenlijk is Maggie een beetje een takkenwijf. Het is eigenlijk gewoon een kleerwivf. En, en, en zij heeft een hekel aan haar schoondochter. Want zij is Amerikaans en dat is al erg genoeg. Dat is alsof je nu met een Russin op een soort slecht fauna thuiskomt of zo. Ja. In haar idee. Alleen tegelijkertijd is ze ontzettend afhankelijk van die dochter. Want die moet natuurlijk, die schoondochter, die moet die kinderen maken en die houdt het huishouden overeind. Dus um, ja, is, zij is cynisch. Ze probeert iedere keer terug natuurlijk naar nou af cynisch. te gaan. Ja. Maar ze is wel, vind ik, de sterrenrol. Ik vind het wel de mooiste rol. Een fijne rol. De oude ja. dame, denk ja. ik, nou, ergens. Die is in de, ver in de 70 ja. en 80 ja. misschien. Ze is ook echt lelijk. Je bent er ook. Echt ge, je, je leert er ook haten. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat doet ze alles aan. Maar tegelijkertijd begrijp je het wel. Want die vrouw komt uit de Victoriaanse tijd, uit de 19e eeuw. En toen waren de verhoudingen zo. Het feit dat ze met iemand moet praten... die nu eigenlijk dat huis gaat erven, die uit Manchester komt... dat is al zo'n vernedering. Ja, de, de, de teleurgang van de aristocratie ja, zie ze, je in ja, haar. het is natuurlijk bordkarton. Het stort volledig in dat hele, dat hele rijk. En het is ook gebeurd. Hè? Er is in Engeland is heel het heel waarheidsgetrouw, die serie, weet je dat? Nou, het huis, ik bedoel, daar woont die familie niet meer. Dat hebben ze natuurlijk gehuurd en niet... Alle is nee, maar goed, huis. hoe de aristocratie nou, was toen? Ik, ik ben natuurlijk voor dat bij, bij veel van die families geweest, niet zo groot als dat hoor, maar toch wel adellijke families. Je herkent er ontzettend veel. En vooral het belangrijkste is, en dat zie je nog steeds in de Nederlandse adel, ze krijgen vaak veel dochters. Waarom? Ze blijven het doen tot er een jongetje komt. Dus je <gülpfeel> ziet adellijke families met vier dochters en dan zijn ze eindelijk maar een keer gestopt en dan houdt die naam op. Want wij hadden in Nederland hadden we, ik geloof, 500-600 adellijke families. Nu nog 285. Het verdampt. Het is een prachtige serie. En het vierde seizoen wordt nu gefilmd in Engeland. Is uh, eind dit jaar in Nederland te zien. Oh, en dan komt weer een kerstspecial. Ach, oh, schitterend. Oh, schitterend. Gaan wij samen een keer kijken als Laura niet wil. Wanneer, oh, je kijkt liever in je eentje, hè? Nou ja, in mijn eentje. Met, ja. Ik lees je net met 12 miljoen Amerikanen. Die <laughs> ja. kijken er ook naar. Dus we uh, <laughs> worden afgezekerd. Man voor de Sons.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 Vandaag op de redactie van BNN Today. BDSM dat is met haken en slaan en zwepen, Dat is helemaal uh, hot. En uh, vanavond komen er drie BDSMers bij ons in de studio praten. BDSM een pijnlijk leuke hobby. Het is meer dan alleen maar SM, dat je elkaar pijn doet in bed. Maar één meisje bijvoorbeeld, die doet het in haar hele dagelijkse leven... Uh, moet ze u zeggen tegen haar vriend. Het heeft met machtsverhoudingen te maken. Hebben jullie ooit wel eens iets gedaan met handboeien, zweepjes? Nee, ik heb dus een bed en daar kan je geen handboeien aan vastmaken. Ook hier ben ik weer te laf voor, ben ik bang. Boven. Bovendien, ik zie er niet goed uit in latex. Ja, maar dat betekent toch niet dat je direct latex aan moet? Als jij het lekker vindt om ontvoerd te worden... Dan kan je dat doen. Willemijn uh, had ik net aan de lijn. zei van: Nou, het is een wens van heel veel vrouwen om verkracht te worden. Die hebben fantasieën over verkracht worden. Je moet diegene met wie je doet ultiem kunnen vertrouwen. Anders kan je het niet doen, denk ik. Kom eens? Nee. Ik ja, wil kom, <laughs> kom eens. Kom al. ja, op. Alles draait om vertrouwen, heb ik net geleerd. Oh! <laughs> en wat vond je ervan? Pijnlijk. Alles draait om vertrouwen. En de drie studenten die uh, er alles van af weten: BDSM, die schuiven net aan in de studio. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Goed dat jullie er zijn, jongens. Tot zometeen. Radio 1. En de strijd om de schaal. Oh, goal. 2013. Ja, ja, ja. ja.